7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Huisverbod in Rotterdam bij kindermishandeling. CIA observeerde Pakistanse villa van Bin Laden en Portugese ploegen naar Finale Europa League. Rotterdam gaat als eerste gemeente actief huisverboden inzetten... als er sprake is van kindermishandeling. De Rotterdamse wethouder De Jonge heeft daarover afspraken gemaakt... met politie en justitie. Wettelijk gezien is zo'n huisverbod al mogelijk... maar nu wordt het alleen gebruikt bij geweld tussen partners. De wethouder vindt dat alle mogelijkheden moeten worden benut... als de veiligheid van kinderen in het geding is. Hij wil een huisverbod niet alleen inzetten... als er een melding van mishandeling is... maar ook als er een vermoeden bestaat... dat de veiligheid van een kind in het geding is. Nu wordt juist het kind uit huis geplaatst als er sprake is van mishandeling. Rotterdam vindt dat niet goed, omdat het kind dan uit zijn vertrouwde omgeving wordt gehaald. De maatregel om juist de ouder die mishandelt uit huis te plaatsen gaat na de zomer in. De Amerikaanse geheime dienst heeft de Pakistanse villa waarin Osama Bin Laden zich schuilhield maandenlang van dichtbij in de gaten gehouden. Dat schrijft de krant de Washington Post op basis van regeringsbronnen. In de stad Abbottabad huurde de CIA een zogeheten safe house. Van achter gespiegeld glas werden foto's gemaakt van de villa en werd in de gaten gehouden wie er in en uitging. Ook werd met geavanceerde apparatuur geprobeerd om stemmen in de villa op te nemen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen wil Al-Qaeda mogelijk op 11 september aanstaande een aanslag plegen op een trein in de VS. In documenten uit februari 2010 die in de villa zijn gevonden wordt die mogelijkheid besproken. Maar de Amerikanen zeggen geen aanwijzingen te hebben dat het plan ook echt is doorgezet.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 Hij is volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken de maker van de bommen. Hulpverleners van het Rode Kruis zijn erin geslaagd hulpgoederen te brengen naar de Zuid-Syrische stad Dara. Syrische autoriteiten hadden toestemming gegeven om de stad eenmalig te bezoeken. De hulpverleners hebben met twee vrachtwagens voedsel, water en medicijnen gebracht. En daarna keerden ze terug naar de hoofdstad Damaskus.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 Ook morgen zonnig en nog wat warmer, 23 graden aan zee en 27 of 28 graden in het binnenland. Zondag kans op het bui en daarna wordt het ook iets minder warm. WB verkeersinformatie. Er staan twee files beide op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Rotterdam-Charlo's en knopen benelux 2 kilometer. Een stukje verderop bij Spijkenissen nog eens 3 kilometer. Geld stinkt.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 en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Wat kan je doen aan kindermishandeling? Meestal wordt het kind uit huis gehaald. Maar wat als je de mishandelende ouder nou eens weghaalt? In Rotterdam denken ze het ei van Columbus te hebben. Ik ga straks spreken met de wethouder daar. Eerst naar Amerika. President Obama heeft een uitgebreid interview gegeven aan het Amerikaanse televisiestation CBS. Hij zei dat de Verenigde Staten met de actie tegen Bin Laden een boodschap hebben afgegeven aan de hele wereld. Volgens Obama zijn de elite troepen die Bin Laden hebben gedood, respectvol omgegaan met zijn lichaam. What we try to do was consulting with experts in Islamic law and ritual to find something that was appropriate that was respectful of the body. Frankly, we took more care on this than bin Laden took when he killed 3000 people. Ondertussen is bekend geworden dat in de Pakistanse villa, waar Osama bin Laden zich schuilhield, de Amerikanen materiaal hebben gevonden dat wijst op plannen, nieuwe plannen voor terroristische aanslagen. Ja, Osama bin Laden was dus nog niet uitgeterroriseerd. We gaan maar eens praten met Jacqueline Ekman in Washington. Jacqueline, wat voor plannen zijn dat? Ja, het zijn. Um... Plannen die uh, door in beslag zijn genomen door de nevenziels. Hè. Tijdens uh, uh, die aanval hebben ze een aantal computers in beslag genomen... wat uh, harde schijven. En uh, bij een eerste studie van deze spullen... blijkt dat Bin Laden wel degelijk uh, nog aanslagen aan het beramen was. Hij zou het hebben gemunt op uh, Amerikaanse spoorwegen... En, en L.A., Chicago, New York wordt genoemd. Uh, ook data worden genoemd, waaronder um, uh, 9 september uh, de, tijdens de herdenking. Um, dit zou staan in een, een in beslag genomen notitieboek. Maar de plannen waren nog niet echt uitgewerkt. Het is ook nog niet bekend of het niet meer was dan alleen maar opzetjes. En ook niet of hij er al echt opdracht toegegeven heeft. Maar um, het, geeft, het heeft het idee bij veiligheidsorganisaties... dat Bin Laden de afgelopen jaren niet meer was dan een soort... Terrorist in rusten met een, ja, een soort symbolische functie. Dat heeft dat idee toch wel iets bijgesteld. Een tweede interessant uh, gegeven dat vandaag naar buiten is gekomen. En niet door het Witte Huis overigens uh, naar buiten gebracht. Die hebben ter gegeven um, um, even stil te blijven omdat ze eerdere verklaringen hebben moeten terugdraaien. Maar volgens de uh, Washington Post heeft de CIA maandenlang het terrein waar Bin Laden woonde vanuit een woning in Abbottabad in de gaten gehouden. Dit hebben anonieme ambtenaren aan de krant gemeld. Dus in een zogenaamd safe house zat een klein groepje spionnen met geavanceerde apparatuur... ...alle bewegingen binnen het terrein van Winlade in de gaten te houden. En voor deze operatie is van alles uit de kast getrokken. Satellieten, allerlei afluisterapparatuur. Kosten nog moeite zijn bij deze operatie gespaard. En het, dit huis is onmiddellijk opgedoekt nadat Bin Laden was doodgeschoten. En de CIA heeft trouwens nog niet gereageerd op uh, dit verhaal. Hm, er komt wel steeds meer naar buiten hè, over die operatie. Um, Obama legde gisteren in New York een krans op Ground Zero. Hij bezoekt vandaag ook dat Navy Seals uh, Commando Team... Hè, dat Bin Laden in Pakistan uitschakelde. Ja, dat klopt. Hij gaat daar samen met uh, vicepresident Biden uh, naartoe. Fort Campbell in de staat Kentucky... Daar is dat commando-team dat verantwoordelijk is voor de doden van Bin Laden... op dit moment gelegerd. En gaat daar praten met een aantal commandoleden van het uh, team 6 uh, van de SEAL-team. Uh, de SEALs, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, staat bekend als een, elite, ja, een groep elite-soldaten. Alleen met uiterst zware training en selectie kom je daarin. En 80% haakt dan af bij zo'n training... Uh, maar van deze 3000 zielsoldaten zijn er 300 die tot dit uh, team 6 behoren. Dat zijn de echte supermannen. En uh, alles wat ze doen is geheim. En het team dat deel uitmaakte van de actie in Pakistan... had uh, dus ook een interessant uh, detail, ook een hond bij zich. Een zwaar getrainde hond, een superhond. En uh, die nemen ze dan mee om explosieven op te sporen. Compleet met uh, kogelvrij vest en uh, infrarode camera had hij zelfs ook uh, op... En uh, ja, net als bij dit hele geheime team is ook de identiteit van het ras. Uh, bij dit commando ligt ook, uh, ook geheim. Mm. En ik weet eigenlijk niet of hij ook bij het bezoek van Obama aanwezig zal zijn. Nou, dat horen we dan nog van je. Jacqueline Ekman vanuit Washington, dank je wel. Tien over zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Staatssecretaris Steven van Justitie en het Openbaar Ministerie wilden het al... maar nu gaat Rotterdam als eerste gemeente actief huisverboden inzetten... bij kindermishandeling. Zo'n huisverbod is wettelijk gezien al mogelijk... maar wordt nu alleen gebruikt bij geweld tussen partners. We gaan praten met de wethouder van Onderwijs, Jeugd en Gezin van Rotterdam... Hugo de Jonge. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het in zijn werk, meneer de Jonge? Wat, hoe stelt u zich dat voor, een huisverbod voor een van de oudersverzorgers? Nou, een huisverbod uh, wordt op dit moment, zoals u net zei, uh, vaak ingezet in die gevallen waar sprake is van, van partnergeweld. Vaak zijn er ook wel kinderen bij betrokken. Maar in die gevallen waar het alleen gaat over kindermishandeling, uh, wordt, huiselijk, of wordt een huisverbod eigenlijk nog niet ingezet. En dat is wat we willen gaan doen. En zo leggen we eigenlijk het instrumentarium wat wij als gemeente ter beschikking hebben, leggen we naast het instrumentarium van de uh, jeugdbescherming, en zo, zo is het mogelijk om bijvoorbeeld af en toe een, een huisverbod toe te passen... in gevallen van kindermishandeling. Ja, want hoe gaat het nu vaak dat het kind uit huis wordt gehaald? Ja, dat is eigenlijk het ultimum remedium van kinderbeschermingsmaatregelen. Dus dat is de laatste stap eigenlijk. En uh, het huisverbod maakt het mogelijk om ook als aanvullend instrumentarium... een huisverbod in te zetten. Maar kunt u eens uitleggen, waarom zou dat goed zijn, meneer De Jonge? Nou, er zijn gevallen bijvoorbeeld denkbaar waarbij het helder is... dat echt één van de ouders verantwoordelijk is voor het, uh, voor het huiselijk geweld. Mm. Voor de kindermishandeling. En de ander eigenlijk niet bij machten is om dat te keren. Of er zijn gevallen waarin de Raad van de Kinderbescherming onderzoek doet... Uh, en eigenlijk omdat het onvoldoende goed in te schatten is... Uh, of, het, uh, uh, uh, of het veilig is gedurende dat onderzoek... dat er moet worden gekozen voor een spoed uit huisplaatsing, et cetera. En dan is een extra mogelijkheid van de inzet van een huisverbod... een heel goede gedachte om te kijken... Uh, of, of, of dat niet een, uh, de mogelijkheid biedt om het geweld te stoppen... een gezin een time-out te geven... en zo hulpverlening mogelijk te maken in dat gezin. Maar het is wel een vergaande maatregel hè, om bijvoorbeeld dan... ik noem maar uh, iets, uh, de, de mishandelende vader uh, uit huis te plaatsen. Want dan moet natuurlijk wel echt goed duidelijk en bewezen zijn... dat die vader inderdaad uh, degene is die mishandelt. Zeker, het is een vergaande maatregel. Dat is uit huisplaatsing overigens ook. En kindermishandeling is een fors probleem. En daarom vind ik ook dat geen instrument onderbenut moet worden gelaten in de aanpak van kindermishandeling. En we hebben dit instrument ter beschikking. De wet maakt het al mogelijk. En daarom vinden wij ook dat we uh, het, huisverbo het huisverbod moeten inzetten. En na Wat? de zomer gaan we dus ook aan de slag. Want hoe, de, hoe is dat te bewijzen? Het lijkt mij vrij lastig dat uh, bijvoorbeeld één specifiek persoon de mishandelende factor is in zo'n gezin. Het, uh, het huisverbod wordt opgelegd door de burgemeester, zoals u weet. En dat gebeurt na een hele uitvoerige... Uh, uh, risicotaxatie. Uh, en dat, dat is ook bij wet zo voorgeschreven. Uh, er wordt ook het instrument bij gebruikt... wat bij wet is voorgeschreven. Dus dat, dat wordt heel zorgvuldig gewogen. Uh, uh, en in die gevallen dus waar dat blijkt... dan moet het mogelijk zijn een huisverbod in te zetten. Ja, even voor de duidelijkheid. Mocht het onduidelijk zijn... en mochten beide uh, ouders erbij betrokken zijn... of verzorgers, dan, dan blijft het zo... dat het kind het huis uit kan worden gehaald. Waar het mij om gaat... is dat het een aanpak is op maat. En eh, ik vind dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun kind... Ja. alle instrumenten ter beschikking mogen, moeten staan. Ja. En het huisverbod is dus een aanvulling op dat instrumentarium. En wat gebeurt er met zo'n ouder die uit huis wordt gehaald? Wordt die automatisch vervolgd? Komt hij automatisch uiteindelijk bij justitie terecht? Dat hangt natuurlijk helemaal van die situatie af. Dat is mogelijk. Dat is mogelijk. Samenloop met het strafrecht is mogelijk. Maar dit is een bestuursrechtelijke maatregel. Dus wat dit is, is dat de burgemeester zegt... nu even niet thuis. Wanneer gaat dat in? Na de zomer. Dat is al vrij vlot. Ja, we zijn dat nu aan het voorbereiden. We zijn dat daar natuurlijk al een tijd mee bezig. Uh, en na de zomer denken we dat het mogelijk is om, uh, om het huisverbod in deze situaties ook in te zetten. Goed, Nou, dan uh, bellen we graag daarna om te kijken hoe het gaat in Rotterdam. Hugo de Jonge, dank. In Budapest is de rechtszaak tegen de meest gezochte natie die nog in leven is. Sander Kepiro, 97 jaar, is die inmiddels. We straks meer over hem. Is naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Het is wat langzaam rijden nog op de A15 Rotterdam richting Europorten tussen Hoogvliet en Spijkenissen over 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over zeven. We waren vanochtend al eventjes in Utrecht bij het Bevrijdingsfestival. Dan nu naar het Bevrijdingsconcert aan de Amstel gisteravond. De meeste mensen probeerden zo dicht mogelijk bij het water te komen... om de koningin te kunnen zien binnenvaren. Maar sommigen hebben een andere tactiek, zag uh, Gary van Pinkster. Goedendag, u zit hier goed? Ja, ik zit hier heerlijk. Maar u ziet niks hè, zo zit een geen moer. Maar uh, ik zal het heel goed horen. En als ze we dan weer wegvaart, dan zien we er wel. Zitten we eerste rang, dan zien we er wel wegvaren. De koningin. Hartstikke Want u bent speciaal. Voor, u wilt speciaal graag de koningin ook zien. Natuurlijk. Altijd uh, heel bijzonder. Ja. Gaat u zwaaien? Ik ga zeker zwaaien. Ja. Ja, nu is de koningin te zien. Mensen zwaaien met hun vlaggetjes die net zijn uitgedeeld. Vous êtes français Oui. Et, et pourquoi vous êtes venu ici à cette, cette fête Parce qu'on nous a dit que c'était superbe, magnifique, et qu'il ne fallait pas louper ça lorsqu'on était à Amsterdam. Et quand on a le bonheur d'y être, ben on est venu, oui. tout simplement. Ah. En wij zijn vandaag hier gekomen. We zijn uit Frankrijk, maar het is ons ontzettend aangeraasd. En mensen zeiden: het is zoiets fantastisch, dat moet je absoluut niet missen. En weet u ook ter gelegenheid waarvan het is? Oui, oui. on le sait puisque c'est pour vous la libération. Jullie bevrijdingsdag op 5 mei. Bij ons valt die op 8 mei. Maar wij vieren dat in Frankrijk heel anders. Het is een veel militaristische dag, terwijl je voelt hier, als je tussen de mensen staat bij dit concert. Echt dat jullie blij en gelukkig zijn op deze dag. En voor ons ja, is het eigenlijk meer 14 juli dat we vieren... dan de bevrijding van de Duitsers. Anders, Waarom bent u vanavond gekomen? De sfeer vind ik heel erg uh, imposant. En ik heb het eigenlijk altijd via tv uh, meegekregen. En uh, ik had dit jaar zoiets van... Ik, ik wil heel graag meemaken naar een avond uh, op de Dam. En bij de doden denk ik nu uh, hoe het is om hier aan de Amstel vrijheid te vieren. Ja, het lijkt zo voorzelfsprekend, maar op, je, op deze twee dagen is het toch, uh, merk ik eigenlijk pas hoe belangrijk het is... en hoeveel impact het heeft en wat, wat het je emotioneel teweeg brengt om vrijheid uh, te vieren. We zijn allemaal één op zo'n momenten, dat, dat kan ik heel erg waarderen. Kom je ook voor de muziek? Absoluut, ja. Ik ben een grote muziekliefhebber, dus uh, perfecte combinatie. En waar kijk je het meeste naar uit? Nou, eigenlijk wel het einde. Als de koningin straks weggaat met Will Meet Again, dat is toch wel altijd een mooi moment. We'll meet again, don't know where, don't know when, and konnen die sviit hand vertrekt. En dat is dan het einde van een heel gemoedelijk ontspannen en met mooi weer gezegend bevrijdingsconcert hier in Amsterdam. Het was er een mooie avond voor. En het wordt een mooie dag vandaag alweer zo'n zonnige warme dag, maar ook vooral een hele droge dag, Mark, op in Vissen. Dan zul je bij zo'n een dikke jas aan hebben. Ik heb inderdaad vanochtend speciaal uh, mijn dikke jas aangetrokken omdat het ik gisteren is. Was ik hier in de buurt bij Arnhem. Toen was het zo koud, ja. Ik hoor <laughs> en, uh, ze. Daar heb je. ik heel erg last van. En ik vraag me af of de dames en heren hier <laughs> daar ook zo over denken. Bern nog eens wat? Ja. Ze hebben hun dikke jas nog aan, hè? Ja, goedemorgen. Go go ja, goedemorgen, mevrouw Poelen. Goedemorgen. Um, ja, we staan hier bij de schapen, maar die hebben het inderdaad niet koud, want die hebben hun jas nog aan. Ja. Dat duurt nog uh, eventjes. Want de als... schapen staan letterlijk uh, op het drogen. Dat is helemaal correct, ja, want uh, er is niet heel veel gras meer te zien. En dat uh, is te wijten een beetje aan uh, de droogte op het moment. Ja. Hè? Dat is wel... de, de familie Poelen, dit is de derde generatie hier in dit uh, bedrijf? Correct, ja. Correct. correct. 200 stuks uh, koeien en, en jongvee hebben jullie hier en uh, deze vrolijke beesten hier. Ja, de schaapjes hier en uh, er zijn er twintig en een aantal jonge lammetjes en uh, die genieten wel van de zon maar niet van het gras. Zullen we even een stukje verder lopen, uh, want ik heb begrepen dat de koeien binnen staan, helaas. Ja, ja, dat is wel jammer, want uh, door de droogte hebben we gewoon niet voldoende uh, gras op het moment om de uh, randzoen van de koeien te voorzien. Dus die, uh, die moeten eerst uh, voor het grootste gedeelte binnen staan en bijgevoerd worden. Ze mogen af en toe wel even naar buiten, maar dat is puur eigenlijk voor, uh, voor de beweging en, uh, en voor de lekkere zon. Ja. Maar niet voor het randzoen. Want normaal gesproken zouden we nu alleen maar mais uh, voeren en de rest zouden ze zelf uh, het grasland uh, uh, kaal vreten, Maar er staat niet heel veel. Dus ja. heel voor de leek, als ik hier, ik ben een leek, uh, hier over deze uw prachtige weilanden uitkijk, dan zie ik groene weiden, maar correct. geen grazige weiden. Nee, correct. Leg even uit, hoe hoog moet het, had het eigenlijk moeten staan? Normaal gesproken had het ongeveer op kniehoogte moeten staan. En het is ja. nu nog geen, nou, geen vuisthoogte. Nee, dus we staat, we het is echt het een paar centimeter. Ja, precies. Ja. Dus het is absoluut niet voldoende voor onze 110 melkkoeien... Om, om hierin te kunnen grazen. En als je er nou een sproeier op zet, is dat een idee? Nou, helaas zou dat bij ons niet, niet werken... omdat we ontzettend last hebben van de ganzen. En eh, die hebben ongeveer nu al 40 van onze weidesneden opgevreten. Weidesneden? Ja, is... is dat een bijzonder plantje? <laughs> nee, is, uh, is eigenlijk de, het grashoogte waarin de koeien kunnen grazen. Aha, dus als je gaat spoelen dan groeit het gras wel, maar die lekkere nieuwe groentjes die worden dan door de ganzen weer. Uh... We gaan even naar de dames, zullen we het doen? Uh, gaan we doen, we gaan... we gaan naar binnen. De pomp loopt. Even hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Even naar meneer Poelen. Zeg, uh, u bent aan het melken? Dat klopt, dat klopt. Komt er nog wel wat uit? Dat komt nog gelukkig wel wat uit, ja. Ja? Ja. En uh, uh, ze lopen nu op een, uh, op een weidesnee, wat normaal een... Ja, ik heb net gehoord ja. wat dat is, dus... Ja. Uh... ja. Dus dat, uh, de eerste voorjaarsgas zit gelukkig uh, nog flink wat in om daarvan te melken. Maar u moet die beesten bijvoeren. De beesten die blijven... Eigenlijk niet normaal. Nee, de beesten die blijven nu s'nachts op stal. Het ruwvoer wat we uh, aan moeten kopen is natuurlijk van mindere kwaliteit dan we zelf hebben. Dus er moet uh, flink wat uh, krachtvoer in. Uh, dus we zijn toch wel uh, flink op kosten gejaagd. Ja. Zeg, uh, ik zie hier ook allemaal kleine potjes staan met nummertjes ja. erop. Wat, wat bent u daarmee aan het doen? Nou, nu is de melkmonster aan het uh, de koeien aan het melkschappen. Dan weten we precies de melkgif van de beesten aan het eiwit en het vetgehalte. Aha, en dit is een, dus een controle van de kwaliteit. Dit is de controle van de kwaliteit van de melk, wat een beest geeft en wat uh, de gehaltes erin zitten in de melk. En denkt u dat het goed komt met de controle? Ik dank het wel. Ja? De, de melk uit de ooiepolder is nog goed, uh, goed te drinken. De melk van de ooiepolder is uitstekende kwaliteit. Ja. Daar is niks best mee. Goed zo, tot zover de reclame Gaat u maar even lekker door met melk. Maar als dit nou zo doorgaat, die koeien met dat, met dat kuilvoer, dan, wat gebeurt er dan? Nou, dan, dan oh, uiteindelijk zal de melkgift stoppen. Op het moment dat wij niet voldoende ruwvoer meer hebben en, en de brokkengift zo omhoog moet... Ja, dan hebben we op, op een moment een probleem met de, met de melkgift natuurlijk. Ja. Uiteindelijk zal die melkgift gaan zakken, ja. als het zo door zal gaan. Ja. Nou had ik het er al eerder vanmorgen over. Eh, we waren hier een paar maanden geleden ook. Toen stond de Ooitpolder helemaal onder water. Nou is het weer te droog. Het zijn echt een beetje extreme hier. Ja. Jullie zijn al de derde generatie in dit bedrijf. Mm -hmm. Kortom, dit hebben jullie vast wel eerder meegemaakt. Uiteraard, het is wel, wel eens eerder meegemaakt... maar dit is wel een hele extreme situatie vergeleken met de vorige keren. En dat heeft ook te maken met de grootte van het bedrijf. Het bedrijf groeit natuurlijk automatisch. In verhouding koop je daar wel land op aan. Ja. Maar in deze orde van grootte hebben we dit nog niet meegemaakt. Dus dat we zoveel voer moeten gaan inkopen hè, voor, voor onze koeien... dat hebben we eigenlijk nog niet eerder gezien. Eigenlijk heel naar. Ik verheug me op het mooie weer en u ziet er tegenop. Ja, wij, wij verheug ons op de regen. Oh ja, ja op de regen, ja. Precies. <laughs> Zit, zit helaas nog niet in de lucht voorlopig. Nee, jammer genoeg niet, maar Sterk, we, ho we ja. hopen van wel. Sterkte groeten uit de mooie, droge en ook vrije ooipolder bij Nijmegen. Daar is Mark Robin Visser nu nog even, want hij gaat verder op zoek naar problemen die de droogte veroorzaakt. De hoogbejaarde Sandor Kepiro, 97 jaar oud, staat in Budapest terecht... wegens deelnemen aan massamoorden tijdens de Tweede Wereldoorlog... in het voormalig Joegoslavië. Het Simon-Wiesenthal-centrum omschrijft hem als de meest gezochte natie... die nog in leven is. We gaan erover praten met onze correspondent David-Jan Godfra. David-Jan, we kennen de beelden he, van processen tegen andere bejaarde naties... zoals bijvoorbeeld Demjanjuk natuurlijk, die op een bed de rechtszaal binnenkwam. Hoe is dat met Sandor Kepiro? Nou, niet zo erg hoor. Het is een, een hele oude man en dat, dat zie je. Hij loopt met een stok en uh, toen hij gisteren de rechtszaal binnenkwam... toen werd hij ondersteund door familieleden. Maar al, al bij al ziet hij er voor zijn 97 jaar nog redelijk kriek uit. Hij had zelfs de tegenwoordigheid van geest gehad... om een stuk papier mee de, de rechtbank in te brengen waarop stond moordenaars van een 97-jarige man, dus een, een verwijt aan de openbare aanklager. Hij is dus kennelijk bang dat hij deze procedure niet gaat overleven. En waar wordt deze capiro van beschuldigd? Hij wordt ervan beschuldigd dat hij in januari 1942 heeft meegedaan aan een, aan een vreselijke moordpartij op Serviërs, Joden en Zigeuners in de Servische stad Novi Sad. Waar de Hongaarse fascisten, hè, die Kepiro is een Hongaar, het toen voor het zeggen hadden. En er was in die winterdagen van 1942 een ratia gehouden als, als vergelding voor aanvallen van de partizanen En daarna zijn ongeveer 1500 mensen aan de oever van de Donau als vee bij elkaar gedreven en, en doodgeschoten. Een deel van die mensen die is, die is zelfs. Levend onder het ijs gegooid. En Capiro is de moord op 36 van die mensen. Uh, te lasten gelegd. Maar is dat dan echt zo'n grote vis? Uh, zoals het ik zei dat Simon Wiesenthal Centrum. Uh, hem omschrijft als de meest gezochte natie? Is dat terecht? Nou ja, kijk, Er zijn natuurlijk uh, aan, steeds minder naties en uh, dan ben je al snel de meest gezochte. Het is niet een enorm grote zaak. Hè, zonder iets af te doen aan de ernst van die, uh, van die moordpartijen in Norissaat... ...daar waren natuurlijk nazi's die veel meer op hun geweten hebben. En die Capiro was kapitein bij de politie, een uitvoerder. Een fanatieke weliswaar, maar toch niet veel meer dan een, een loopjongen... ...die heel gewillig opdrachten uit, uitvoerde. En hoe is het hem vergaan na de oorlog? Is hij meteen gesmeerd en heeft hij zich gehouden. Ja, hij is ze schuilgehouden, maar niet in Hongarije zelf. Hij is in 1944 al naar Oostenrijk gevlucht. En toen was hij net in Hongarije tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Nou, die veroordeling is weliswaar door de toenmalige fascistische, eh, fascistische regering van Hongarije teruggedraaid. Maar kennelijk voelde ze zich toch niet helemaal veilig. Nou, in 1946 is hij nog een keer veroordeeld. Toen waren de communisten inmiddels aan de macht. Dat was bij verstekt, want hij zat nog in Oostenrijk. En toen is hij Twee jaar later heeft hij de wijk genomen naar Argentinië... waarna de Tweede Wereldoorlog... Eh, heel veel nazi's onderdak hebben gevonden. En in 1996 is hij stilletjes naar Boedapest teruggekeerd. Uh, daar heeft hij tien jaar lang uh, gewoond, zonder ontdekt te worden, tegenover een no nota notenbenen. Maar vijf jaar, later, uh, vijf jaar geleden is hij dus toch uh, opgespoord door het Wiesenthalcentrum Centrum. En nu staat hij voor de derde keer terecht. Dit soort processen kunnen uh, lang duren. Verwacht je dat bij dit proces ook, tegen de Nee, dat is... De verwachting. Als ik het goed begrijp, tenminste, is er eh, vandaag nog een zittingsdag... en dan wordt er op 19 mei al een oordeel van de rechtbank eh, verwacht. Dat gaat dus razendsnel. Goed, dank wel. David-Jan Godvoor was dat vanuit Hongarije over die zaak... tegen de hoogbejaarde Sandor Kepiro. Macro heeft goed geluisterd naar de ondernemers van Nederland. Daarom zijn we voortaan ook op zondag open. Elke zondag.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 Huisverbod bij kindermishandeling en gaan we straks minder betalen aan de pomp. Half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Rotterdam is de eerste gemeente die een woonverbod voor ouders gaat inzetten bij gevallen van kindermishandeling. Wettelijk gezien kon dat al, maar nu wordt het eigenlijk alleen toegepast bij geweld tussen partners, wethouder Hugo de Jonge. Vaak zijn er ook wel kinderen bij betrokken, maar in die gevallen waar het alleen gaat over kindermishandeling... wordt een huisverbod eigenlijk nog niet ingezet en dat is wat we willen gaan doen en zo leggen we eigenlijk het instrumentarium wat wij als gemeente ter beschikking hebben, leggen we naast het instrumentarium van de eh, jeugdbescherming. Eh, en zo, eh, zo is het mogelijk om bijvoorbeeld af en toe een, een huisverbod toe te passen. Dus als een van de ouders zijn of haar kind mishandelt, wordt niet meer het kind, maar de ouder uit huis geplaatst. En dat is soms beter voor het kind, zeggen ze in Rotterdam, die kan dan gewoon in de vertrouwde omgeving blijven. Vanaf de zomer kan het huisverbod op die manier worden gebruikt. Het Italiaanse Napels verandert langzaamaan weer in één grote vuilnisbelt. In 2008 en 2010 stond het afval de inwoners van Napels ook al aan de lippen. En opnieuw kan de huisvuilverwerkingscentrale in de stad het vuil niet meer aan. Ook zou de maffia iets met dat huisvuilprobleem te maken hebben. Premier Berlusconi zet het leger in om de rommel op te ruimen. Deze vrouw is er helemaal klaar mee. Er moeten maar nieuwe verkiezingen komen, zegt ze. Dan blijven de straten wel schoon. Berlusconi stuurt 170 militairen naar Napels. Voor een tijdelijke carrière-switch als vuilnisman... gaan ze aan de slag om de stad weer leefbaar te maken. De Constitutionele Raad van Ivoorkust heeft Alassane Ouattara uitgeroepen... tot winnaar van de presidentsverkiezingen van november. Hij is daarmee nu officieel president van het West-Afrikaanse land. Het Constitutionel fait sienne les décisions du Conseil des paix et des de sécurité de l'Union africaine. Article 2. Proclame M. Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire. Kort na de verkiezingen was Wattera al door de internationale gemeenschap als winnaar erkend. Maar zittend president Bakbo weigerde op te stappen. Hij werd gesteund door de Constitutionele Raad. De volgden maanden van bloedige strijd tussen aanhangers van beide mannen. Tot Bakbo vorige maand werd gearresteerd. En ondanks die arrestatie is het nog steeds onrustig in Ivoorkust. Het geweld heeft tot nu toe volgens de Verenigde Naties zeker duizend levens geëist. De olieprijs is gisteren zo'n 10 gezakt. En daardoor kost een vat ruwe olie weer minder dan 100 dollar. Dat is voor het eerst sinds maart, toen de prijs opliep door de onrust in het Midden-Oosten. Wat er verder gaat gebeuren met de olieprijzen, dat vragen ze zich af in deze Amerikaanse talkshow. So, with nearly a 10% drop in oil, the bubble burst. De vraag naar olie daalt nu omdat de wereldeconomie trager herstelt dan verwacht. En als die daling doorzet dan dalen op termijn, zo is de verwachting ook de prijzen aan de benzinepomp. En dat was het nieuwsoverzicht: het Weerbericht van Weer Online. Het is licht bewolkt en de temperatuur ligt rond 7 graden. De zon zal de lucht de komende uren snel opwarmen en vanmiddag wordt het 19 graden op de wadden tot 24 in het binnenland. Er staat een zwakke wind uit het zuiden of zuidoosten. Later vanmiddag kan er in de kustgebieden een wind van zee opsteken en daar koelt het dan behoorlijk af. In het zuiden en oosten verschijnen er enkele stapelwolken, maar het blijft overal droog. Vanavond zakken de stapelwolken weer in en vannacht is het westen bewolkt en droog met minima rond 11 graden. Morgen wordt met een zuidoostenwind nog warmere lucht aangevoerd. Het wordt 24 tot 27 graden. In het zuidoosten en oosten van het land kan het zelfs 28 of 29 graden worden. Ook zondag wordt het nog zomers warm, met op veel plekken meer dan 25 graden. Zondagmiddag of zondagavond eindigt het warme weekend... waarschijnlijk met enkele stevige regen- en onweersbuien. Nu bij 2 jaar NRC de nieuwe iPad 2. Dat is maar 39,95 per maand...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 We gaan het hebben over olie. De olieprijs is gisteren namelijk in een recordtempo gedaald. Is nu ruim 10% lager dan aan het begin van de week. En dat heeft niets met de dood van Osama Bin Laden te maken, zo lijkt het. Um, Economie-redacteur André Meijema, uh, waarom daalt de olieprijs weten. dan wel? Ja, nee, dat was het verhaal in het begin van de week toen Bin Laden werd, uh, werd vermoord. Uh, toen was het idee, oh, dat gaat ongetwijfeld een geweldige shock-effect geven op de olieprijs. Want... Uh, de, het grote kwaad is weg. Hmm. Uh, dus zou je misschien een, een daling kunnen zien van de olieprijs. Want Dat was natuurlijk niet waar. Ofzo. De, de Omdat de, de, hij een soort onstabiliteit zou kunnen veroorzaken. Precies, of, of dat. Een, ja. en, uh, maar dat had geen enkel effect op, op die olieprijs. Integendeel, de, de olieprijs die, die, die steeg zelfs een beetje. En toen daalde weer een beetje. Dat jojo -jo er gewoon een beetje op en neer. Nee, wat je nu ziet uh, in, in een recordtempo. In, in nog, nog geen zes uur tijd. is de olieprijs uh, zo'n 10% gedaald. En dat hangt alles met, een beetje met, met elkaar samen. Uh, de, de olieprijs was de voorbije weken, maanden al behoorlijk opgelopen... zonder dat daar een aanwijsbare reden voor was. Er was niet zozeer een soort schaarste, er was geen, geen gebrek aan olie... er was geen druk op de markt waardoor de olieprijs zo moest oplopen. Uh, maar het was meer de verwachting van als het in China... en in de rest van de wereld gewoon economisch goed gaat, groei is... dan is het ook vraag naar energie, dus vraag naar olie. En dus was eigenlijk de, die oplopende prijs vooral de verwachting... dat, het, uh, dat de economie wereldwijd zou, uh, zou aantrekken. De laatste krijgen we steeds meer signalen dat het niet zo'n vaart loopt. Dat in tegendeel soms sprake is van een afzwakking van de economie... in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Ook in Duitsland gisteren weer een cijfer dat binnenkwam... dat ongelooflijk teleurstelde. In China zie je dat men wat op de rem gaat staan... omdat het daar misschien wel te hard ging. Maar ook daar zie je druk komen van, van inflatie en prijzen. En dat alles bij elkaar opgeteld zorgt ervoor... dat de verwachtingen naar beneden worden geschroefd... wanneer het gaat over economische groei en dus de vraag naar olie. Hm. En daar komt nog een ander gek ding bij, dat we daar niks mee te maken lijkt te hebben. Uh, Olie oh, wordt altijd verhandeld in de dollars. En dus moet je ook kijken naar de dollar-eurokoers. En omdat Trichet bijvoorbeeld gisteren besloot, de president van de Europese Centrale Bank, dat de rente niet omhoog gaat en we eigenlijk de komende weken maanden ook niet moeten rekenen op een renteverhoging, maakt dat de prijs van de euro wat lager. Dus daalt de koers van de euro ten opzichte van de dollar. En aangezien olie wordt verhandeld in dollars... wordt de dollar dus duurder en zakt de prijs van de olie. Nou, dat hangt eigenlijk allemaal met elkaar ja, samen... Ja. En dus is die, kijk je met verbazing soms naar die dalende koersen. Ja. Ja. Maar dat verhaal, André, met name over die verwachtingen... waardoor die olieprijs zo steeg, dat geldt ook voor de andere grondstoffen. Hè? Want daar, daar ja. waren ook grote zorgen over. Al die prijzen gaan zo hard omhoog. Geldt die daling dan ook voor al die andere grondstoffen? Die geldt voor heel veel andere grondstoffen ook. Die is al voor sommige al een aantal dagen, weken ingezet... dat je, dat je de, de, die prijs naar beneden ziet komen. Soms gaat het erg hard naar beneden, zilver bijvoorbeeld. Is gisteren of is de voorbije dagen, zomaar zo even 25% goedkoper geworden. Dan zie je werkelijk een keldering van die zilverprijs. Want goud is ook goedkoper geworden, maar van zilver, als je daar naar de grafiek kijkt, dat gaat loodrecht omhoog. De voorbije weken en maanden. Zonder dat iemand zich afvroeg: van, ja, maar waarom moeten we nou zoveel betalen voor zilver? Er wordt dan gezegd, ja, maar beleggers vluchten vaak in, in dat soort edelmetalen ja. als het economisch wat minder wordt. Dus die, die, die, die, die stappen in goud, die stappen in zilver of in platinum. Uh, en dan is daar even de noodzaak niet meer toe... en dan zie je die prijzen waar naar beneden komen... maar dat geldt dus ook voor voedselprijzen... waar ook weer in werd gespeculeerd... had soms weer te maken met oogsten of mislukte oogsten... of mm. verwachtingen van oogsten... Uh, maar ook daar zat uh, zowel in de voedsel als in die basisgrondstoffen... zoals koper en tin zat er eigenlijk ongelooflijk veel lucht. Maar op een gegeven moment... Is de, uh, uh, loopt die verwachting eruit, loopt die lucht eruit... en zie je die koers ook weer hard naar beneden komen. Maar zou je dan ook een voorspelling kunnen doen, André? Uh, of bijvoorbeeld de olieprijs in dit geval uh, verder zal dalen... of is het daarvoor te onrustig op de markt nog altijd? Nou ja, we hebben de, vorig jaar zaten wij vooral uh, rond, een, rond een prijs... die ergens in de buurt van, van, van 70, 80 uh, dollar voor een vat lag. Mm -hmm. En waarom wij plotseling naar 90 en naar 100 en 110 en 115 gingen... niemand die het echt kon verklaren... Het kan best wel zijn dat we de komende dagen, de komende weken... teruggaan naar wat meer normale niveaus. En dan moet je dus denken aan een prijs die ergens in de buurt van de, van de 80, uh, 85 dollar van een vat ligt. Ja, en kunnen wij al iets uh, breder lachend naar de pomp of de supermarkt gaan? Uh, Met al die dalende grondstofprijzen? Als die, als die, als die dalen inderdaad zeg maar onder de 100 gaat, dan gaan we dat ook merken natuurlijk in, in, in dalende benzineprijzen. Vaak niet altijd zo snel. En dat heeft ook natuurlijk te maken dat als je op de markt... een hogere prijzen grondstoffen inkoopt... Uh, kun je dat niet zeg maar, voor de prijzen weer uh, in, in de winkel leggen. Dus dat heeft enige tijd nodig. Andere Weidenma, dankjewel. Financieel economisch redacteur over de dalende grondstofprijzen... en met name dan de prijs van olie die fors gezakt is. Wij gaan naar het voetbal van dit weekend. Uh, want dan is het zover. Hè? Een eerste treffen tussen Ajax en Twente voor een prijs. Een van de prijzen. Wij gaan erover praten met uh, Ronald van der Geer. Ronald, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het bij de ploeg? Is iedereen fit? Ja, voor zover uh, uh, duidelijk bij Twente iedereen aan boord... behalve dan de langer geblesseerde Nicky Kuiper, linksachter. Maar goed, die is al uh, bijna het hele seizoen uh, uitgeschakeld. En bij Ajax, ja, er is wel twijfel rond El Hamdawi. Dat is niets nieuws, zul je zeggen. Maar nu is hij dan ook nog licht geblesseerd en heeft hij een training moeten missen. En uh, draait Soleimani de Servier een aangepast programma... maar de verwachting is dat uh, ook bij Ajax zondag gewoon iedereen aan boord is. Ja, dan hebben ze gezegd, eh, Ronald, we gaan er vol voor hè, voor die bekerfinale. Maar aan de andere kant hoor je, af en toe zullen we toch wel een positietje wisselen. Geen gele kaarten opdoen, geen blessures kunnen gelijk uh, beter penalties nemen vanaf de afstraf. <laughs> ja, of die wedstrijd nog eventjes twee weken verder tillen... dat ja, maakt dan uh, het de ook. bekerfinale misschien nog aantrekkelijker. Nou ja, goed, het is, het is natuurlijk allemaal waar. Uh, het, het, het, het grappige is, je zou eigenlijk verwachten... omdat het kampioenschap toch als belangrijker wordt geacht... dat uh, ja, beide ploegen tal van wijzigingen doorvoeren. En dat wil zowel Frank de Boer als Michel Preudom niet. En Frank de Boer had daar vorige week wel een mooi voorbeeld over. Die, die wees terug eigenlijk naar het EK 2008, toen het Nederlands elftal aan een prachtige serie bezig was, Frankrijk en Italië versloeg. En vervolgens uh, in afwachting van de wedstrijd tegen Rusland in de, in de kwartfinale, even de spelers rust gaf. Van Basten deed dat. En tegen Roemenië speelde ineens de tweede garnituur. En wat bleek? De spanningsboog was geheel verdwenen bij Oranje. Daar kwam niet mee, Frank de Boer. En eigenlijk, Michel Proudhon zegt hetzelfde. Dus er zal niet heel veel wijzigen in het elftal. Ja, misschien is één plekje. Maar normaal gesproken, het, het, het, het geraamte van het elftal van zo'n wel Ajax als FC Twente blijft staan. Ja, en dan krijg je nog het verhaal van de kaart. Kijk, een gele kaart maakt niet zo heel veel uit nee, in deze wedstrijd. Maar, rode, maar een directe rode. Wat doet Jan Vertongen als uh, Ruiz inderdaad uh, richting uh, Kenneth Vermeer loopt? Ja, pakt hij hem dan vast of laat hij hem dit keer gaan? Dat zal inderdaad van invloed zijn op, uh, op deze wedstrijd. Dat wordt interessant. Want het gaat natuurlijk in een split second door zijn hoofd, uh, zo'n moment. Ja, nou, ja. Ik, had, ik had me ook voorgesteld om hem dat te vragen. Ja. Vader, want hij is op de persconferentie. Oh, okay. Ik denk, nou ja, dat uh, mag hij dan eens beantwoorden. Dat is een leuke vraag. Ik ben ja. benieuwd naar het antwoord. Hey, er wordt ook gezegd dat de andere ploegen mede moesten afhaken... omdat ze de spelers te zwaar belast hebben hè, in de verloop van het seizoen... met wedstrijden en de trainingen. Zou dat ook kunnen in dit geval? Of verwacht je dat eigenlijk niet? Dat, dat, dat, dat, dat deze twee ploegen al te zwaar belast zijn... en dat nee. het een hele vermoeide wedstrijd wordt? Ja. Dat bedoel je eigenlijk? Nee, dat denk ik niet. Kijk, Ajax en, uh, en, of, uh, ja, Ajax en Twente zijn inmiddels zover... dat ze niet meer in Europa actief zijn... keurig uh, van zondag tot zondag kunnen leven. Dus ik denk niet dat er van, uh, van overbelasting sprake is. Het zijn uh, twee prachtige wedstrijden... waarbij de ene, die van komende zondag... inderdaad uh, zal worden beïnvloed... Van, uh, door de wedstrijd van een week later. Maar nee, dit zijn, dit zijn wel prachtige, prachtige ontmoetingen. En uiteindelijk wil men natuurlijk toch gewoon een prijs winnen. En als iemand dat wil, en dat vind ik dat toch wel vrij uniek... dan is dat de 40-jarige keeper van FC Twente, Sander Bosker, die alleen maar in de beker mag spelen dit jaar... Ach, en puur ja. gaat voor een, voor een prachtige prijs. Oké, okay, nou, hij doet in ieder geval zijn best dit weekend. En Ronald van de Geer, dankjewel. we gaan ervoor okay. zitten. Oké, Prins Willem-Alexander begint vanochtend aan zijn bezoek aan Groenland. Op uitnodiging van het Wereld Natuurfonds... gaat hij de komende zes dagen de ontwikkelingen in het Poolgebied bekijken. En met hem meereist onder andere uh, Johan van der Gronden... de directeur van het Wereld Natuurfonds. Hij staat op het punt om aan boord te gaan van dat vliegtuig... dat het gezelschap naar Groenland zal vervoeren, meneer van der Gronden. Goedemorgen. Goedemorgen. Al ingecheckt? Nee, maar dat ga ik zo doen. Goed. Waarom gaat u dit doen? Waarom is het initiatief genomen voor deze reis? Nou, de veranderingen in het Poolgebied uh, zijn enorm. Die voltrekken zich ook met uh, een hele grote snelheid. Die hebben enorme impact op uh, de omstandigheden voor de lokale bevolking, maar hebben uiteindelijk ook effect op wereldschaal als dus we denken aan klimaatverandering, uh, stijging van de zeespiegel. Zo uh, complex, wat Nederlandse bedrijven is dan ook nog te popelen om uh, naar olie en gas te winnen in die gebieden. Nou, of dat in alle gevallen verstandig is, is nog maar de vraag. Uh, dus met andere woorden, uh, het is heel belangrijk dat we daar aandacht voor vragen. Dat we met een breed samengestelde missie de dialoog aangaan met de premier van Groenland en de vertegenwoordigers van de inheemse bevolking, de Inuit. Uh, en ik ben heel blij dat de Kroonprins er tijd voorneemt en energie in en stof om zich daar ter plekke op de hoogte te stellen. Wat gaat u de prins laten zien, meneer Van der Groen? Wat, wat nou, kunt u daar nou... aantonen? Er zijn een aantal uh, dingen. We hebben een ronde tafel belegd met de premier van Groenland. En uh, belangrijke vertegenwoordigers van uh, de dus de lokale gemeenschap. 90% van de bewoners van, inland, uh, van Groenland zijn uh, Inuiters, zijn inheemse in in in bewoners. Ja, Die hebben te maken met enorme gevolgen van klimaatverandering in uh, eigen land. Uh, en er, nou, dat ligt dan wel redelijk uh, gevoelig. zien zelf ook nieuwe sociaal-economische kansen om bijvoorbeeld wel... Mineralen te gaan winnen uh, en ja, nieuwe industriële activiteiten te ontwikkelen die ze tot voorheen eigenlijk niet hebben kunnen doen. Uh, nou, het is heel belangrijk dat we dat, uh, ja, we dat met een dialoog aangaan, ook we met goed wetenschappelijk onderzoek. Er zijn een tal van wetenschappers die met ons meegaan. Dus ik hoop in ieder geval dat uh, dit het begin is van een dialoog die zich veel verder uitstrekt dan alleen maar deze reis naar Groenland. We gaan ook om, ja, samen met het museum, gericht op jongeren, een belangrijke tentoonstelling maken samen met het Groenlandse museum. Nou, daarnaast is hij zelf expert op het vlak van zoetwaterbeheerder. Hij heeft zich de afgelopen jaren zeer verdienstelijk uh, betoond uh, in deze wereld. Uh, ja, Groenland is daarvoor ook heel belangrijk. Het is de grootste zoetwatervoorraad op het noordelijk halfrond, zelfs 10%. Van de zoetwatervoorraad beschikbaar waarden. Hm. Snel uh, smeltende uh, ijskap. Ja, dat, de, dus daar zitten nogal wat elementen aan die echt van belang zijn. Ook voor Nederland. Voor de relatie Nederland-Poolgebied. Ja, maar meneer Van der Gronden. Uh, nou is er al. U zegt het is om meer aandacht te genereren. Maar er is al zoveel aandacht gisteren ook. Via rapporten dat die ijskap sneller smelt. Wat wilt u nou? Wat niet alleen aandacht. Wilt u we, willen ook, uh, we willen niet alleen aandacht. We willen ook oplossingen. We moeten natuurlijk aan de bak om te komen tot een goed uh, regime van beheer van het Poolgebied. Dus anders dan in het Zuidpoolgebied is er eigenlijk geen verdrag... of uh, een, een internationale wet die regelt hoe wij dat uh, gebied goed beheren. Dat geldt ook vooral voor een ingesloten netwerk van natuurgebieden... waar het Wereld Natuurfonds natuurlijk voor staat. Het zijn vooral allemaal nazistaten die, uh, na, die zelf claimen van... hé, hey, dit stukje is voor mij en laat mij maar binnen die 200 mijl zonder onder mijn gang gaan. Nou, dat is natuurlijk een zorg... Van ons allemaal, dus daar gaat voor een deel het gesprek ook over. Uh, binnenkort is er ook een vergadering van het zogenaamde Arctic Council, van die, van die polraad die zich uh, daarover buigt. Uh, Groenland is daar een belangrijke deelnemer in, dus ja kortom. Uh, er zitten ook tal van uh, elementen in, ook in de bestuurlijke sfeer, die van uh, groot belang zijn. Maar ik begrijp, meneer Van der Gonden, dat u uh, de prins niet alleen meeneemt om hem te informeren, maar ook om ja, de regering van Groenland enigszins uh, onder druk te zetten om wat te doen. Nou, druk zetten is niet helemaal het goede woord, want het ligt er allemaal als een vreselijk gevoelig. En er bestaat toch, bestaat toch een beetje de neiging bij ons in het Westen om vooral maar ook dan de Groenlanders een beetje de les te lezen en zeggen ja. Uh, klimaatvelding is dan wel een feit. En daar hebben ze zelf trouwens nauwelijks aan bijgedragen. Dat is natuurlijk een beetje de ironie. Mm. ironie. Maar ze moeten dan nu maar vooral uh, afzien van uh, olie- en gasboringen. Van, van, bijvoorbeeld vanwege de verdere druk op het ecosysteem. Ja, dat is een hele moeilijke uh, en ook nogal koloniale positie. We moeten eerst maar eens luisteren hoe ze daar zelf over denken. Uh, en met welke mate van zorgvuldigheid ze dat denken te omgeven. En nou, dan kijken wat je kan doen. Want anders staan we natuurlijk maar gewoon bij en kijken we ernaar. Ja. Dus druk zetten op vind ik een beetje moeilijk Wordt Het is dus meer. Uh, ...dialoog aangaan en dan hopen ook dat, uh, ja, dat die eminente uh, praktijk van uh, polaire wetenschap die Nederland kent. Er zijn heel veel mensen die daar nou, eigenlijk al heel lang heel veel onderzoek naar doen... ...dat er ook wat wordt uh, onderkend en dat we ook een bijdrage kunnen leveren aan ja, de, de ontwikkeling van Groenland. Oké, okay, duidelijk dank uh, Johan van der Gonde, directeur van het Wereld Natuurfonds. De week begon met het grote nieuws van Obama over Osama Bin Laden. Straks blikken we terug met een expert op het gebied van crisisbeheersing. Verkeersinformatie kan heel kort en positief staan. Er uh, staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Zo rijden we door naar Amerika, 13 minuten voor acht. Het waren bewogen dagen voor president Obama. Hij kon de Amerikanen na de operatie van de Navy Seals in Pakistan... de doodmelden van staatsvijand nummer 1 Osama Bin Laden. Het was een moment van triomf van de president... die het sinds het uitbreken van de financiële crisis... zwaar te verduren heeft in zijn functie. Voor even kan Obama eh, niet meer stuk bij de Amerikanen, zo lijkt het. We praten erover met Amerika kenner Ilko Diekstra, tot voor kort hoogleraar internationale crisisbeheersing in Washington. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vindt u dat Obama deze week heeft gedaan, in algemene zin? Uh, ik denk dat hij uh, niet alles, maar wel heel veel, goed gedaan heeft. En het is met name dus het feit dat die, die voorbereiding, die niet alleen militair was, maar ook qua communicatie, hè, de Amerikaanse message mapping, dat is allemaal erg goed gegaan, vind ik. Wat mist u dan, wat ging er dan niet goed? Eh, uh, nou wat, wat, uh, wat kleinigheden. Maar uh, kijk, je moet je voorstellen dat als je dit niet alleen militair voorbereidt. maar er zit een hele ook communicatiecampagne achter. En als je dus naar die Amerikaanse ministeries kijkt. dan moet je dus niet denken aan de vakministeries in Nederland. maar aan bijvoorbeeld de DG's, de directoraat-generalen van, van Brussel. Uh, uh, in Europa. En als je dat dan zo kan, kunt coördineren... dan heb je inderdaad het allemaal erg goed gedaan, vind ik. Hij was wat ingetogen ook, merkten wij op. Uh, niet zo woest uh, misschien als zijn voorganger Bush. Wat vond u daarvan, van die houding? Ja, erg goed. Hè? Dus het onderdeel van dat van message mapping is... Uh, oké, okay, als dit gebeurt, hè, het, als het goed gaat... Kunnen we, kunnen we het vieren, als het slecht gaat... moeten we vooral uh, laten zien dat we er niet bij betrokken waren. En, uh, maar als je dus zowel so het emotionele aspecten, dus het invoelen de gevoelsfactor goed kunt verwoorden en ook qua info qua zakelijke informatie, als je dat kunt combineren, dan, dan doe je het goed, dan kom je goed over en dat heeft zij absoluut uh, goed gedaan. Ja, dat was een slag die eerste slag was hem, meneer Dinkstaan maar dan komt het gerommel, want dan beginnen de discussies over het stoffelijk overschat van Osama Bin Laden over de foto die welkomt, die niet komt, die welkomt, die toch niet komt, over de helikopter, allerlei onduidelijkheden ruzie met Pakistan, ja. Is daar dan toch foutjes? Nou ja, ik, ik, kijk, de vraag is of dat schadelijk is. Ik, ik, ik weet, kijk, het is niet handig. Sommige dingen zijn gewoon niet handig. Maar eh, schadelijk, denk ik niet. Kijk, u moet niet vergeten: als je dit soort, dit soort groots opgezette operaties als je daar een centrale regie wil houden ook over hoe het allemaal naar buiten komt. Ja, dat vereist natuurlijk toch een enorme uh, samenspel tussen. Zoals bijvoorbeeld het ministerie. de State ja. Department, de Buitenlandse Zaken. Maar ook met, met het Pentagon. En uh, dat ligt in Amerika allemaal niet zo eenvoudig. Want ook die uh, zeg maar, grote ministeries. die zitten natuurlijk ook nog ja. in een concurrentiepositie met meneer, van elkaar. Maar meneer Diekstra, niet handig. De Amerikanen, de masters van de media. Ja, maar goed, er zijn natuurlijk altijd de centrale regie. Net bijvoorbeeld, de, we noemden bijvoorbeeld de CIA. Nou ja, kijk, die, die nieuwe directeur, die was misschien nog niet uh, uh, echt ingebed in, die, uh, in, de, in de afspraken over die centrale regie, bijvoorbeeld. Maar is dat niet vreemd? Dat het, u zegt het zelf al, dit is eindeloos voorbereid. Hier lagen ja. draaiboeken voor klaar. Ja, absoluut. absoluut. Dat ja. Doe je, dat, er is dat een dat foutje van je... Banetta dan? Dat hij heeft gezegd, bijvoorbeeld, ja, die foto's, die, uh, daar kunnen we eigenlijk uh, niet heel lang meer op wachten. Die gaan uiteindelijk wel getoond worden. En uiteindelijk, een dag later, horen we dan van. Uh, Obama, nou dat gaan we dus niet doen. Nee, nee, nee. nee. Hij, het, hij sprak voor zijn beurt, denk ik, inderdaad. Ja, hm. ja. foutje. Ja, foutje. <lacht> maar ja, goed. Het doet niets af aan het, aan het, uh, zeg maar, aan het oh. grote succes. Uh, zoals de Amerikanen dat ervaren, dat deze operatie geweest is. En dan de, de verdere nasleep, de meest recente. Hè? Dan gaat uh, Obama natuurlijk naar Ground Zero uh, gisteren. Ja. Uh, president Bush en Clinton laten dan een verstek gaan bij de kranslegging. Ja. Hoe werkt dat dan weer uit? Nou, ik, ik denk dat dat, dat is, is ook onderdeel van de campagne. Kijk, De presidenten, als een soort van college, de presidenten van Amerika... zijn natuurlijk uh, vakbroeders van elkaar. En in Amerika geldt de regel dat het instituut... Van het presidentschap belangrijker is dan de ego's van individuele presidenten. Dus wat dat betreft hebben ze hem alle ruimte gegeven om ook uh, zeg maar het instituut presidentschap op ground zero te kunnen dus, uh, in het zonnetje te kunnen laten zitten. Dit is goed. Dus dit is goed wat Bush en Clinton doen hier. Uh, ja, ik denk dat ze, dat ze hem inderdaad alle ruimte hebben gegeven. Niet omdat het uh, Obama is, maar omdat het gaat om het presidentschap van de Verenigde Staten. Nou horen we vandaag vanuit de New York Times... dat er in het huis waar uh, Osama Bin Laden is doodgeschoten... plannen lagen um, voor aanslagen tijdens de herdenking van uh, 9-11. Dat lijkt me dan ook weer bijdragen aan nog meer eh, positieve kritiek op eh, Obama... omdat eh, hij daarmee eigenlijk de man wordt... die ook nog verdere aanslagen voorkomen heeft in Amerika. Ja, ik, uh, dat, dat, is, dat wordt dan ge, zeg maar, ge, uh, ge, het, geïnsinueerd. Maar uh, ja, laten we eerst maar even afwachten hoe we die informatie... hoe we die geverifieerd krijgen. Hè? Dus, uh, laten we eerst maar eens even zien of er, of of of, ja, precies, ja. Of er echt vuur is... Of, of dat het meer een rookpluimpje is uh, wat dat betreft. Ja nog even een klein dingetje, meneer Tiksta. Wat vond u van die foto uit de Situation Room? Met je gespannen kijkende Hillary Clinton. Ja, nou ja, die was dus geschokt, hè? want ze uh, nee. heeft natuurlijk niet zoveel operationele ervaring met dit soort dingen. En hier zie je dus ook het samenspel tussen aan de ene kant de militaire operatie, dat is gewoon puur. Zakelijk, gewoon puur technische. Dat uh, is zeg maar, de, de chirurg die het mes ergens inzet. Aan de andere kant heb je natuurlijk de, de psychologische kant. Hè. In dit geval persoonlijk door Hillary Clinton. De, de, zeg maar de gevoelskant, de, de State Department. En Als ik dat even mag koppelen naar Nederland. Jola, ik hoorde Jolanda Sap gisteravond in, uh, op de televisie zeggen... dat ze uh, nu appelleert aan de Amerikanen... om minder militair en meer ontwikkeling te gaan doen. Dus minder zeg maar, chirurgisch mesachtig bezig te zijn. Maar meer gevoelsmatig ontwikkeling ondersteunend. En het uh, is net zoals Nederland dat voorstaat. En dan, dan uh, dat, dat vond ik jammer, want uh, mijn advies aan haar, ze zijn om te kijken naar wat de United States Agency for International Development, USAID is, doet, dat die zit al bij het State Department, dat heeft niks met het militaire te maken. En die doen dit soort projecten al. Uh, dus het is niet zo dat de Amerikanen alleen maar militair zich inzetten en dan het ontwikkelingscomponent uh, vergeten. Die doen ze via USAID. En daar zijn talloze voorbeelden van te bedenken hoe ze vele miljoenen dollars... in de gemeenschap hebben uh, gestoken nadat de militaire component voorbij was. Hm. De grote vraag is natuurlijk of Obama dit succes gaat verzilveren... in de verkiezingsstrijd van volgend jaar. Wat denkt u? Kan hij dit vasthouden, dit gevoel? Nou ja, kijk, de, zoals in Nederland ook wel eens gezegd... de nieuwscyclus in Amerika is natuurlijk ongelooflijk kort. Um, dus je weet niet wat er allemaal nog gaat gebeuren... voordat zijn herverkiezing actueel wordt. Maar kijk, dit is natuurlijk niet slecht voor hem. En dat heb je ook meteen, heb je meteen ook gezien in de ratings. Daar springt hij enorm naar boven. Maar het is nog wel erg vroeg in de, in de race... en we weten ook nog niet wie, welke andere... Andere spelers in de kopgroep komen te zitten. Dus het is, het is niet slecht, maar om hier nu al meteen, al, uh, om dit meteen door te trekken naar nou, zijn mogelijke herverkiezing, dat lijkt me nog wel een beetje te ver gaan. Iets te voorbaar. Dank ja. in ieder geval dat u ons uh, eventjes uh, wilde informeren over uh, de afgelopen dagen. Ilko Dijkstra, Amerika Kenner, het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Bijna alle voorpagina's van de Nederlandse kranten foto's van het bezoek aan Obama aan Ground Zero. Een korte ceremonie geeft de Amerikaanse president samen met nabestaanden de slachtoffers van 9-11 herdacht. Volgens trouw was het een emotionele climax van een week waarin bleek hoe diep de pijn van 2001 toch nog zit. Volgens de New York Times sprak Obama onder meer met een tienjarige jongen die zijn vader bij de aanslagen verloor. De jongen zei na de ontmoeting tegen verslaggevers dat hij behoorlijk onder de indruk was van een twee minuten durende gesprek. Obama was, zo zei hij, zeer open tegen hem geweest. Op De voorpagina van de Volkskrant in de Telegraaf een foto van een weduwe die door de Amerikaanse president wordt omhelst. Haar drie jonge dochters staan ernaast. Ze kijken een beetje verlegen, maar vooral ook heel trots naar hun moeder. Bij Ground Zero werd door Obama een krans gelegd. Ook uh, hield hij een korte toespraak. Nee, opvallend genoeg de naam van de gedode Osama Bin Laden geen één keer noemde. Obama gaf daarmee schijnbaar gehoor aan de oproep van de New Yorkse tabloid de Daily News. Die riep de president via de voorpagina op... om de naam van de gedode terrorist niet op de plek van de aanslagen uit te spreken. Dit om de heiligheid van de plek niet te schenden. Ook ander nieuws. De Koepelorganisatie voor Schoolbesturen, de VO-raad... heeft in de Volkskrant vele kritiek op de onderwijsinspectie. Volgens de voorzitter, Stuart Slachter, duwt de inspectieleerlingen terug... die streven naar het hoogst haalbare diploma. Scholen zouden er steeds beter in slagen... leerlingen door een hoger onderwijsniveau te slepen. Ook als dat betekent dat ze een jaartje blijven zitten of lagere cijfers halen. Maar maar juist om die redenen worden scholen bestraft door de inspectie. Scholen die veel kinderen een kans geven op een HAVO-diploma... ook als die tussen HAVO en VMBO hangen... dan lopen ze het risico op een negatief inspectieoordeel. Als ze dus goed willen scoren bij de inspectie... gaan die scholen volgens slachten op zeker spelen... en dus twijfelgevallen weren op de hogere niveaus. En je hoort het eerder al in onze uitzending. De gemeente Rotterdam gaat ouders die hun kinderen mishandelen... tijdelijk uit huis zetten. De Telegraaf schrijft dat het stadsbestuur daar concrete afspraken over heeft gemaakt... met politie en justitie. We gaan een zonnig en droog weekend dan nog tegemoet. U hoort dat ook al vanochtend van Mark Robin Visser. De zon is natuurlijk wel prettig, maar het land is wel inmiddels erg droog geworden. Meldt ook Omroep Zeeland. Bij de boeren rijden de tankwagens met zoetwater af en aan... voor beregening van de landbouwgronden. Ja, dan gaat het vaak om duizenden liters water tegelijk... die nodig zijn door de aanhoudende droogte. Liever nu even flink investeren dan straks met een mislukte oog zitten. Zo is het idee in Wilhelminadorp. Beregenen, dat moet ook met uh, zoet water, want als zout watergehalte in het water te hoog is, dan verbranden de plantjes en dan uh, gaat het ook niet goed. De gewassen op land die zijn gezaaid, dat zijn ook kosten. En als de gewassen een loodje leggen, dan uh, hebben ze niks meer. Dus ja, het is uh, een noodzaak, het moet. Het moet, daar in Dorp hoort. er laten meer over in het NOS Radio 1-journaal van uh, Marco B. Visser. hoort ook meer over Syrië. Het is weer vrijdag natuurlijk, traditioneel het dag van uh, demonstraties en opstand ook in Syrië. En in Syrië betekent dat dan ook een dag van geweld... door de autoriteiten en de ordentroepen. En ook het leger dat daar wordt ingeschakeld. Laatste nieuws uh, hopen we te krijgen van Nicole Lefeva... want het is lastig nieuws uit dat land te krijgen. We hebben het ook over de bevrijdingsfestivals nog even. Utrecht moest gisteren noodgedwongen de hekken sluiten. Maar eens horen hoe dat uiteindelijk daar is verlopen.